We komen voor de haastparty. Nee hoor, we vinden het aardig wel. Kom op jongens, doe lopen. Opzij, opzij. Dag dames ze heren, daar staat ze dan. We gaan hem weer liggen ja, ja, raken. Ik dans hier de hele nacht met mij. Ik dans het liefste met jou, maar wat doe jij? Dit moet een feest zijn, dat ik grappieren zal alleen.